Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de 4x400 meter estafette in Rio zijn de Nederlandse vrouwen uitgeschakeld. Ze eindigden als zesde, maar liepen wel een nieuw Nederlands record met 326 26 98, Het Internationaal Olympisch Comité opent een onderzoek naar de vier Amerikaanse zwemmers. Die zeiden dat ze in Rio waren beroofd. Het onderzoek wordt gedaan door een disciplinaire commissie. De zwemmers zeggen dat ze vorige week zijn beroofd, maar volgens de Braziliaanse politie hebben ze dat verzonnen. De politie denkt dat de zwemmers een tankstation hebben vernield. Dat zou ook te zien zijn op beelden van een bewakingscamera. Drie zwemmers zijn terug in de VS. De vierde, Jimmy Feigen, staat op het punt van vertrek. Grondpersoneel van KLM begint vandaag met stiptheidsacties om hun cao-eisen te onderstrepen. Door strikt volgens de regels te werken wil de FNV aandacht vragen voor de hoge werkdruk. Hoe de acties eruit gaan zien is nog niet duidelijk. De FNV wilde eigenlijk werkonderbrekingen houden, maar dat werd door de rechter verboden tot het eind van het toeristenseizoen. Volgens de vakbond is niet uitgesloten dat door de stiptheidsacties op Schiphol vertragingen ontstaan. Snelweg A1 is in de richting Amersfoort tussen Diemen en Muidelberg tot maandagochtend vroeg dicht. Maandag gaat een heel nieuw weggedeelte open dat een stuk breder is. De aquaduct onder de vecht is vernieuwd en er wordt een nieuwe spoorbrug over de A1 op het spoor aangesloten. En daardoor rijden er een week lang geen treinen van en naar Flevoland. Karwei is een van de grootste klussen die Rijkswaterstaat ooit heeft uitgevoerd. Sandra Roelofs, de Nederlandse vrouw van de vroegere president van Georgië, gaat de politiek in. Ze probeert het district waarin ze woont een parlementszetel te bemachtigen voor haar oppositiepartij. Die werd opgericht door haar man, Michael Saakashvili. Toen die vier jaar geleden de verkiezingen verloor en werd beschuldigd van machtsmisbruik, vluchtte hij naar Oekraïne. Sandra Roelofs, die uit Terneuzen komt, zegt dat ze wil helpen met een functie in de politiek dat ze Georgië vooruit wil helpen dat het weer nog vannacht bijna overal droog het koelt af tot 15 graden overdag periode met zon en een enkele bui en 20 tot 24 graden dit was het e zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM met nu de nacht the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 Ik wil acabar. Todos esos besos Ik wil quiero dar, A mí niet no me importa. Dat duermas met hem. Want ik weet dat con poderme ver. Waarom? Wat vas a doen? Dat hij te ver. Als te te Als te vas, dan zal me me te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies, si te vas, yo también me voy si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies, duele el corazón, y conmigo te con él te duele el corazón, y conmigo te solo con un beso.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 Tennessee. But you're moving so carefully, let's start living dangerously Talk to me, baby I'm going up and miss, sweet, sweet, baby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 In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZIJFM Can't be sleeping, keep on waking Without the woman next to me Killed is burning, inside I'm hurting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 This is like a slick